Door wetenschappelijke observaties was het voor de Anunnaki al geruime tijd bekend dat de ijskap die zich op het Antarctische continent opbouwde onstabiel aan het worden was. De eerstvolgende keer dat Nibiru de aarde zou passeren tussen Mars en Jupiter zou zijn gravitatie waarschijnlijk het wegslippen van een enorme ijswasser betekenen. Dit zou een wereldwijde vloedgolf teweegbrengen die alle oceanen en de aardtemperatuur abrupt zou veranderen en allerlei tyfonen en orkanen zou veroorzaken. overleg met Anu gaf Eliel de opdracht... alle ruimteschepen klaar te maken... voor een totale evacuatie van de aarde. Maar wat moeten we dan met de mensen doen? vroegen Enki en Nihasa zich af. Laat de mens maar omkomen... zei Elil. Hij liet alle Anunnakis weer in dit geheim te houden... zodat de mensen niet in paniek... hun evacuatieplannen zouden belemmeren. Enki legde de eet af met tegenzin... maar zocht toch nog naar een andere oplossing. Terwijl hij net deed of hij tegen een muur praatte... Gaf hij zijn trouwe volger, Sio Sudra, instructies om een tibatu of solidi te bouwen. Dit was een rond soort schip wat zowel boven als onder water kon varen. Hij vertelde Sio hier met zijn hele familie in te gaan... ...en genoeg verschillende beesten mee te nemen om een lange tocht te kunnen overleven. Hij gaf hem navigatiegereedschap en droeg hem op het schip naar de opvallende tweepuntige berg Ararat in het oosten te varen. Zo hoopte Enki dat het aardse leven toch niet helemaal zou uitsterven... Tegen de tijd dat deze ramp plaatsvond, waren er niet alleen halfgoden op aarde. Sommige Anunnaki hadden op de aarde kinderen gebaat, die in zekere zin ook een soort adelingen waren. Sommigen gingen mee terug naar Nibiru, maar anderen bleven samen met de overige Anunnaki in een baan om de aarde draaien. Zo wekten zij de suggestie dat zij niet voorgoed vertrokken, maar vanaf boven de situatie in de gaten bleven houden. En dat deden ze inderdaad. Nadat er een immense vloedgolf over de aarde was gestroomd en alle regenbuien weer gestopt waren... verschenen de hoogste bergtoppen weer in de eerste zonnestralen... die door de vele regenwolken overal regenbogen veroorzaken. Hoorde hoorden dat de mens de ramp had overleven Zij is en vermoedeld, maar wat later overbleef, Is de gedachte dat ze zo toch nog een te konden brengen Maar eerst moest de mens zich weer volop gaan vermengen En vermenigvuldigen en weer een steden opbouwen Zodat zij weer snel op volle kracht naar goud konden houden En sinds de mens zelfstandig nu zijn pad had bewandeld Werden zij niet meer als slaven, maar als pater behandeld Voor de zondwoord was de ruimtehaven van de Anunnakis In Mesopotamië, maar tussen de Eufrat en de Tigris Lagen nou biljoenen tonnen morden. Dus als landingsbaken was er nou alleen nog Ararat. Een nieuwe moesten ze maken en wel, op de dertig Parallel richten zij snel twee kunstmatige bergen op met een koppen zo fel. Weer op de Nijlbanken, op het schierenland, versine Iwa's. Nu een ruimtehaven ons bekend als de piramides van Gizeh, Dichtbij de Afrikaanse goudbron. Zoals de vorige station de op het Mesopotamie ooit begon. Daar Naki gaf de mensen dus weer een hele nieuwe kans om in drie staten een beschaving op te bouwen. Althans, zolang de mensen nuttig waren, konden zij weer volle baren. Leven om te overleven en om goud te vergaren. Zouden vol voorvitalige gewassen werden overgebracht, dieren gedomesticeerd. En de mens kreeg de macht over de vele technieken, als een kleine bewerking, het simpele fabrieken vol gereedschap als versterking. De Anunnaki gaf de mensheid zeer veel informatie, inspiratie, maar vooral het eigenbelang en voor hun natie. Want ook al zag de mensheid en nog steeds al schaden, hun enige reden voor verblijf op aarde was schaam. En ook al zag de mensheid en nog steeds als schaden, werd in feite naar een onzekere toekomst gebouwd. Sinds de zondvloed was Nibiru nog een keer langs de aarde gekomen. Belangrijke overlevingsmaterialen werden naar de aarde gebracht, maar weinig waardevols werd er teruggezonden. Het werd nu noodzakelijk om naar verborgen metaaladers te zoeken, tunnels en schachten te graven en rotsen op te blazen. De mens moest met zwaar gereedschap uitgerust worden om het goud te bemachtigen wat de Anunnaki met hun laserstralen blootlegde. Gelukkig had de overstroming ook nog positieve kanten, want het had verschillende goudaders blootgelegd, uitgewassen en zo de rivierbenningen met goudklompjes, grind en blubber opgevuld. Dit goud was makkelijker te pakken te krijgen, maar ook moeilijker te bereiken en te vervoeren. Vooral aan de andere kant van de grote oceaan lag er veel van dit soort goud voor het grijpen, dus de Anunnaki zochten al naar een manier om dit te verschepen. Nu Nibiru weer zo vlak bij de aarde stond, kwam ook de grote Anu weer op staatsbezoek. ...samen met zijn echtgenoot Antu. Anu wou zien hoe de mens nu met de zware metalen werktuigen werkte... ...en hoe de operatie aan de andere kant van de wereld verliep. Hij wou ook zien of er alweer genoeg goud was opgeslagen... ...om een volle scheepslading naar die wereld te sturen. Om indruk op Anu te maken... ...hadden de Anunnaki aan de andere kant van de grote oceaan... ...de gouden stad Uruk gebouwd... In Zuid-Amerika zijn nog verschillende restanten van zulk soort gouden steden te bezichtigen. Na het jaar 4000 voor Christus en het laatste bezoek van Anu is er niet zoveel meer bekend van het Anunnaki verhaal Wel is duidelijk dat de Anunnaki weer plotseling uit het gezicht zijn verdwenen en dat Nibiru op een gegeven moment geëxplodeerd is. Vermoedelijk was al het harde werk om Nibiru te redden toch te vergeefs geweest. De mens was weer aan hun lot overgelaten en moest alles voortaan op eigen krachten zien te redden.